Veel conservatieve Amerikanen willen al lange tijd dat abortus helemaal verboden wordt. of op zijn minst dat de wet flink wordt aangescherpt. De demonstranten zijn bang dat hun grondrechten worden ingeperkt. In Warder in Noord-Holland zijn negen mensen aangehouden. die worden verdacht van de smokkel van 85 kilo co cocaïne. De mannen en vrouwen variëren in leeftijd tussen 16 en 56 jaar. De verdachten liepen tegen de lamp doordat de partij kook werd onderschept in de haven van Rotterdam. De druk zaten in een container met bananen uit de Dominicaanse Republiek. Een Nederlandse wandelaar is om het leven gekomen... door een val van een stijl rotspad in de Franse Vogesen. Volgens Franse media struikelde de man over een wandelstok... terwijl hij met zijn echtgenote aan het wandelen was. Hulpdiensten vonden het lichaam van de man ongeveer 100 meter lager. Het Sentier des Roches staat bekend... als een van de moeilijkste wandelpaden in de Elzas. Volgens Franse media komt er gemiddeld één wandelaar per jaar om het leven. De organisaties achter de Gouden Kalveren zijn het oneens met de verontwaardiging die is ontstaan nu de eerste genderneutrale Gouden Kalveren allemaal naar mannen zijn gegaan. Vrijdagavond Nederlandse filmprijs uitgereikt. Critici vinden dat vrouwen worden benadeeld doordat er geen aparte categorieën meer zijn voor mannen en vrouwen. Ze zeggen onder meer dat er voor vrouwen minder dragende rollen zijn waardoor zij automatisch minder kans maken. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Vannacht gaat de temperatuur geleidelijk wat omhoog, naar 17 of 18 graden. De komende dag gaat de temperatuur weer iets omlaag. Eerst regent het nog enige tijd, later meer droge periode. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. This is Het recept van zon, zee, Zandvoort en zo.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 Alla nou als ik het doe doe. Wil je samen verder? En ik dacht: Oh, als ze vijen ik zo. Oe, oe, oe, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? Oe, hoe, hoe oh oh oh oh oh bij elkaar, en ik weet niet oh oh doe, doe. Zijn we hier beland?